Wij beginnen de zorgles 310 op de pagina Res de linker kolom de regel vijf en dertig. Braza de Hochma 36. Het lapschot oren shama hasta acli de gezet 37. De 7 Piem. Lijot Hochma 35. We zijn rooien, dat is wat hij zo har zegt. Abad voor Abraham maakte Hashem dus, maakte Abraham in essentie tot Hochma. Wat betekent dat? 36. Het lopschut oor neshama het inbeden het zich inbeden van het licht, neshama, Shamma, maakte de kliehesset van de Sirampin tot Hochma. 37. Na de punt. Le Jitschak Baraza de Tvuna. 38. Zidlabshoudhahi Astaita Klidegwoora. 39. Le Jitschak Tvuna. En Jitschak maakte hij in het tot essentie van Tvuna. 38. Wat betekent dat Sheidlapsjod, dat deze de inbedding in ja, van de Nesama, licht neshama maakte de kli Gwora tot Tvuna? En natuurlijk, let op, boven de Gvora van de Iranti, natuurlijk de Hogere daar is Ik bedoel bina, maar dan we zullen zien waarom hij toch wel noemt dat twona en niet bina. 39. derde. -e de Jacob de dat, we hakli vierder dat je deze hier -bina -e dat. En Jacob maakte hij in essentie tot dat. Wat betekent dat dat de klietje verheid van de zierant is geworden tot dat om dezelfde reden door dezelfde door deze uh, inbedding van het licht. 40 naar de punt. Ja, nu. Levchinat 41 eenenveertig en twee hamachria ben dat het Dat wil zeggen eigenlijk de regel 40 in plaats van de punt zou ik uh, een komma maken. Is geen fout, maar toch wel beter komen. De en dat wil zeggen. Tot de middelste lijn die uh, evenwicht brengt tussen de twee kilimagma in dit hm? In de regel 40 was een punt. Mm -hmm. En dat eigenlijk beter, beter voor ons zou we zijn. Beter is het als wij een komma zo plaatsen э дерегель 42 увахай иткарей увадат хадарим имлаву клмар де инферто ахарейша на аста клида тиферет ледат в ихрия бен 44 хогмаубина вынишламу deze is de oorzaak van shama difhinat van Mimata oorzaak van de oorzaak Or de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak van de de 18 נקרא אור הרוח, שהוא עושות דעת המתפשט נחל פרטח מהרוש אל הקילים דגוף וממלא אותם, שזה סוטה כתובה פייפתח ובדעת חדרים ימלאו, ואז נעשו הקילים דנחי אינן פייפ. De kilim de hagat. A mechonim chadarim. Kom maar, dat wil zeggen: 43. Acharei, shenastakli. Nadat de klitje vered is geworden tot daad. we chria en maakte evenwicht, eif, brachte evenwicht tussen Chogmein Hier, zie je, hier, hier, hier noemde je dan Chogmein de bina. Terwijl in de regel 40 aan het einde noemde hij het hoogma eh, in het Zie je. en de tienstverrood werden aangevuld van het licht neshama. In het aspect van beneden naar boven. Dat rosh heet. Ja, vanaf de p de rosh. En naar boven, oftewel 10 Shero de Roche. Daar was het met licht, daar was het licht nicht Ja, in het hoofd, licht de Shamma. Als de wakker hoort, dan uh, draaide het licht zich om. Dat licht draaide zich om, zoals ja, so normaal. Uh, in het hoofd, uh, daarna eerst 10 Shero van het hoofd, van beneden naar boven, vanuit de pijlen, van het hoofd omhoog. En daarna draait hij om en gaat de kilim binnen. Draaide het licht zich om, 46. En scheen ook van boven, ging schijnen ook van boven naar beneden, naar de kilim van de nehi, van de zerenpien. 47, 47, zo zei dat. Dit licht schijnt van boven naar beneden dat dit licht, dat schijnt van boven naar beneden, heet licht roeg. ja, eentje minder, shahu 48 48, so, dat is, uh, in essentie, daad, die zich verspreidt, 49, van het hoofd, naar de kilim van het lichaam, en vult hen, ja, via de daad, wordt het dan, de, uh, het licht komt dan naar de kilim van uh, het lichaam. Dat is de essentie van het vers in het, hele, in het hele geschrift. En door de daad zullen de kamers worden gevuld. Vijftig in het midden. En dan, Kilim van Nihi. zijn geworden tot Kilim van Gagat, welke Kilim van Gagat, heten gedarim, heten kamers. Ja, de Kilim van Gagat, heten kamers, gedarim. Oftewel, kamers betekent, die hebben dan een, een die zijn, als het ware, de binnenkamers. We hebben dat ook geleerd. Geleerd eerder in de zoger. Er zijn, gedarim, herinner je nog? De binnenkamers, en heen ook, er zijn ook nog, kilim uh, nehi, uh, die heten dan, als het ware, herinner je nog? Terrassen of uh, uh, voorportalen. So, terrassen is misschien een beter, beter woord. Kiha kilim, de volgende pagina, de rechterkolom. De pagina Alef nun, alle, de rechterkolom eerste regel. Want, de kilim, de hagat, mechonim hedarim. Waar kilim de nehim, mechonim achsadri, achsadri. dri, Ubahai shaata shata is kol almafir. mafir wat en de ideeën van Lam ronde Eilu, die van de ronde Eilu, die van de Eilu, die van de ronde Eilu, die van de ronde die van de Ik de Uh, de laatste regel na de punt. Kia-Kilim van Kilim van Hagat. De volgende vraag de rechterkolom, de eerste regel. heten Gadarim, heten kamers, oftewel binnenkamers. En de, terwijl de Kilim van Negir heten Achsadrin, heten terrassen, ja, buiten, portieken, bijvoorbeeld, uh, zo'n. Dus uh, niet de volle, hebben niet de definitie van de binnenkamer, drie. Ja, de kirim die buiten kirim zijn, als het ware. Uitwendige kerim. Over Haishata, en op dat moment werd de wereld, de hele wereld, vol, vol, voltooid. Of het Ashaan Islam Koala Olam, en hij vertaalt dit. En op dat moment werd de, he de hele wereld uh, heel volma vol volmaakt, oftewel uh, aangevuld, oftewel voltooid. Welke wereld Olam is, ze hier aanbieden. De regel 5. de Jourote omdat door deze lichten worden, voor he worden bij hem kilim nieuwe kilim uh, uitgezocht, de regel is. Het licht nefes om het licht nefes te omhullen, ja, te, te, te bekleiden. Daarin komt het, dus de nehi, nieuwe nefes worden bij hem gemaakt. Shahemit mit Mibia me bia, welke nieuwe kilim, oftewel nieuwe kilim, nehi, worden stegen op. Ay de bia, de bria, et serasiya. Kanal, zoals boven gezegd werd. Zevenaarde punt. Waznischlam slamkol partsuf. Acht, azeiran, pinsche ni kraula. En dan. Toen of dan werd volbracht, eind, voltooid, de hele partsoef van de Ziran welke Ziran Pin, heet, wereld. Acht, naar de punt. Kiat Yesh schlok alle kilim, negen shehem, chabad, chagad, nehi, Want nu heeft hij alle kilim, welke kilim zijn, chabad, chagat, nehim. Regeltje. Welke shell haamashel meer leidt, schakbaar razende tufna, de linker kolom die je No jeichel tweinummer, barazende bina, shahrei tvei hamochen mekhunim, bakul makom khomma bina. Dat kan dat. Oh, hier is het antwoord op onze vraag. Wat bij ons is ook werd op was opgekomen, let op. Welooi kashelcha en laat het bij jou geen probleem zijn, geen bezwaar zijn van wat Masho van wat hij zoger zegt. Dat Jitschak heeft Hashem gemaakt in essentie van Tfuna. Wij noemen en hij zegt niet de zoger Baraza Bina in essentie van Bina. Rijamogin nog niet, want overal worden de mogin toch, bij colma zie op elke plaats worden de mogin toch genoemd, chogma bina-daad, zoals het bekend is. Ja, en hier zegt hij dan, chogma twona-daad, de regel die. Wil, keratsa bazé la שאכוהנני אלפיר מוחין שלמים the אורח haya אשר כהו смול צי ה de אורח haya נימשח מיהתפונה שישא ממקום גלווי זה אורח חכמה בסוד יות דנافق מיוויר ו'אינו מי בינה צי הן ילאה אחד Daek nechen. Ule jitschak funa tvorna. Tien haolam. Chego ziran pientien. Mitkayem rak De harad a Achochma. Regel drie. Wego en dat is. Ki ratza Hij wilde darmei. Ons laat weten. De zoger. Shaka dat het op. De mochin, de volledige mooch de regel 4 van het licht gaya. Waarbij Rasherka was mooi, waarbij de linker lijn, waarbij de linker van het licht gaya aangetrokken wordt van dit tvuna, Vijf in het midden shesham, maar kom maar dat daar is de plaats van het. Onthullen van het licht hochma, Als de letter Jude die uitkomt van het woord Avir. Ja, Avir is lucht, herinner je nog? We hebben dat geleerd. En dan de letter Jude die uitkomt in van die Beyirsun. Ja, het von waar Waarbij de Jude uitkomt uit het woord Avir, uit de lucht. Dat, is, uh, dat gebeurt alleen bij de Gierschut so we hebben geleerd en niet bij de, de hogere Bina. Ja, hogere Bina wel altijd Chesed, herinner je nog, altijd Hassadim daar is de Jood, komt nooit uit van de dat is gogma komt nooit uit uit de hogere Bina altijd Hassadim alleen maar Hassadim maar Gierschut oftewel de Tfona, daar wel uh, in de gadlud die komt dan, de komt eruit. Ja, want dan, uh, als het nodig is voor de zon om het schenen van gogma te geven aan de zon, let op. Dan gebeurt het via de tfona, de tfona die, die dan dus de gadlud wordt en dan de jood valt uit, komt uit uh, Oftewel de mal goed komt naar zijn eigen plaats uit de Nikweinheim, uit de openingen van de ogen. En dan wordt het oor van het woord avierlucht, oftewel alleen maar twee lichtjes, nevers en roog, Dan wordt het oor licht alle vijf, dus alle gar enzovoort. De regel 8. Olivier Gagen, daarom, dat je, en daarom verduidelijkt hij hey, de zoger dat je het schak is Hashem heeft jitschak geschapen, jitschak gemaakt, in essentie van tvona, regel negen, want de wereld wordt standgehouden, bestendig wordt, oftewel welke wereld is zeer en die wordt bestendig, die standgehouden stand wordt, alleen maar door de mogen van het schijnen van God, Zak, zak van niet gezegd. Zo zegt men wanneer men een boek, een eeuwig boek, uh, klaar komt met een boek, uit, uit hebt. En uh, dat is de laatste les, de 310e les. En uh, interessant is dat het 310 is geworden. En 310, dan doet mij denken aan um, wat de Torah geleerden hadden gezegd. Dat uh, de tzadikim, de rechtvaardigen in de Olam Baba, in de toekomstige wereld, ze zullen uh, zitten en de kronen over, op, over hun hoofd zijn. En aan hen zullen schijnen 310 lichten. She, lichten, shin, yud, Oftewel 310 is, shin is, she, shin, yud, Dat zijn 310. En ook als we omdraaien wordt het het woord yesh. Er is. he, is er. Door die 300 lichten kunnen zij zoals zij Hashem kunnen zien en dan is het ook zo bedoeld wordt met onze 310 lessen die hebben wij gehad we hebben hele, het hele inleidende boek van de Zoger afgerond het is, het is de in en met, door de met we hebben het geleerd. In de volle waarheid, we hebben het geleerd. Van boven is het aan ons gegeven. Wie zou denken dat wij klaar zouden komen met de, dit boek, dat nu de sleutel, de sleutel heeft ons gegeven tot de Zohar zelf die verder, volgende boek, het eerste eigenlijk boek van de zogers, van de eigenlijke zogers zelf, het boek Bresheet, in het begin, in het begin, dat wij bij Zatashem vanaf september zullen gaan beginnen. En dan hebben wij de sleutel tot de zogers zelf. We hebben de sleutel eigenlijk ontvangen uh, tot het bestuderen en ontvangen vanuit de zoger het eeuwig leven.